No. no.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 Gaan ja. zoeken. Gewoon de verandering ook in het individu, waardoor de, de samenleving vanzelf gaat veranderen. Dus ik begaf me al uh, heel snel naar uh, Poena om daar uh, alle, uh, ja, bij Osho te zijn in de gemeenschap, alle meditaties te doen, de groepen te gaan doen enzovoorts. Nou ja. weten wij wat Poena is, maar zou je het voor de luisteraar Die, nog even kunnen zeggen? Ja, Poena uh, ligt in India. Dat is. Uh,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 Zijn hele leven heel, daarvoor heel veel rondgetrokken in India. Overal meditatiekampen gegeven. Maar op een gegeven ogenblik is hij gaan settelen in Puna. Hmm. En daar gaf hij elke dag uh, lezingen. En s'avonds, uh, ochtends lezingen. En s'avonds ontving hij kleinere groepen. En dan gaf hij mensen individueel ook advies. En begeleide ze die mensen op hun spirituele pad. Hmm. Tenminste in het begin toen het grote werd kon dat natuurlijk niet meer. Dat hij nee. dus ook, ook echt individueel mensen...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 wordt wel gepredikt. Liefde maar... zonder bewustzijn? Ja, zonder bewustwording. Zonder meditatie waar toe leidt. In de, in de naam van christendom. Gewoon in de naam van liefde zijn zoveel oorlogen gevoerd enzovoorts. En... Dan kun je je afvragen of dat liefde is dan? Dat is niet werkelijke liefde. Nemen. Nee, maar daarom moet die, die meditatiekant. Mensen moeten eerst bewust worden, anders...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 Dat is eigenlijk een hele mooie kwaliteit uit ja. het Westen. Maar de innerlijke rijkdom in het oosten, dat is ook een hele mooie kwaliteit... Ja. om dat dan in samen te voegen. Ja, Orso's visie was dus rijk van binnen... en rijk van buiten en niet rijk van binnen. En dat betekent dat je arm moet zijn van buiten. Of ja. andersom, rijk van buiten en innerlijke armoede. Ik vind het een hele mooie om even te laten zakken...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 Ik was, heb er een stel om me heen die heel was, mooi zijn. Femke ja, Bloem, die hebben we vorige keer in de uitzending gehad. Dat is ook een hele ook mooie verhaal. En dat is ook een, een 100 tophekst. Uh, hoe noem je dat? Hoge priesteres. Hoge priesteres. <laughs> ja, ja, ja, ja. Is dat hetzelfde? Hoge en een uh, ik, <laughs> ik, ik, ik zal het voor je uitzoeken. Nee, ik heb Susan Smit uh, ook inderdaad uh, naar huis mogen brengen. Dat was uh, na een lezing die ik georganiseerd heb. Uh, voor Ananda was dat in de tijd. En, want ja, zo gek is het eigenlijk gegroeid. Ik heb haar dus ontmoet in, uh, op... Uh,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 Kijk no. maar, want ik heb het niet voor mijn neus. Dat is 10 sharp met Where Love Lives.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 Ja, mantra's zijn Indiaanse uh, teksten die gezongen worden en spirituele kracht hebben. David Promal die doet dat. Die is eigenlijk de bekendste die het op deze planeet doet.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 Uh, ja, daar moet echt sponsoring voor komen. Want ik kreeg een offerte van, van het concertgebouw. dat nou, dus voor één avond uh, 26.000 euro voor één avond. En dan nog weer 5.000 euro geluid. En dan dus helemaal exclusief BTB. Dus daar moet echt sponsoring voor komen. Aha. En uh, ja, als dat lukt, dan wordt het concertgebouw. Anders is het toch weer Schouwburg uh, okay. al neren. Ik moet zeggen dat ik de Schouwburg wel een beetje, een beetje ja, cool, cool over vind komen voor zo'n warm concert.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 De techniek hebben ze ook en de goed. akoestiek is ook fantastisch. En wat ook leuk is, het is helemaal modern. Dus je, als je daar uh, aankomt met je auto en rij hem gewoon het gebouw in, dan kan je gaan laden en lossen. Dus dat mm. is, heel, ja, als je af en toe de toeren ziet voor concerten in Amsterdam of zo, dan, uh, waar je op de stoep staat en bekeurd wordt, dan ja. uh, is dat wel uh, heel leuk. En het zit ook in Almere, ja, in Amsterdam uh, betaal je voor eenzelfde accommodatie gelijk het dubbele.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 Om um, Purnamada, Purnamida, Purnat Purnam, Udacate Purnasya Purnam, Om purna Dat we gewoon maar verder moeten gaan met de uitzending, short ja. prima. Ik hoop, uh, ik hoop dat, er, uh, dat ik uh, beneden wat uh, of dat ik thuis uh, te horen ben, uh, beste luisteraars. Welkom terug bij uh, Inspiratie. Oh, ja, we hebben wat, uh, wat technische problemen hier en uh, nou ja, ik, nogmaals, ik hoop dat het uh, de uitzending gewoon doorgaat. heb, je, heb jij beeld? Uh, je, je ik heb telefoon? nu inmiddels beeld. Ja, oh, okay, dat is uh, goed gegaan.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 Another mirror, you're turning into so Welkom beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Uh, vanavond hebben we als gast Prem Boeddha en Prem Boeddha leeft al, leeft al 50 jaar in de nieuwe energie. Nou, nu gaan we het echt hebben, Prem Boeddha. Zullen we dat afspreken over de afgelopen 10 jaar? Okay. Waaronder het opzetten okay. van dat terrasje en ja. het organiseren van spirituele wil ik ja. ja, Het punt is: Osho is zo ongelooflijk interessant. We kunnen er dagen over praten. Eigenlijk hadden we gewoon kunnen zeggen, dit is gewoon een uitzending van Osho en je komt nog een keer terug om de rest ja. te vertellen. Maar uh, nee, dat gaan we dus niet doen. Uh, ja, je hebt gewoon heel veel uh, dingen opgezet, georganiseerd ja, ja. de afgelopen tien jaar. En uh, ik begin even met de andere vraag. Vanwaar die passie de afgelopen tien jaar en vanwaar dat je dat daar niet, daarvoor niet gedaan hebt? Okay, ik heb in de jaren uh, daarvoor ook uh -huh. dingen opgezet, maar andere, <laughs> andere zaken. Oké. Okay. Ja.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 Nou ja, we hebben het met z'n tweeën helemaal opgezet. Dus mm -hmm. ja, Chanto was de DJ en ik deed de hele organisatie. Oh, je, gewoon, je continu je blijft dat doen, ook het uitnodigen van gasten en. Nou ja, om, om het locatie. helemaal op te bouwen. Iets van de grond krijgen, natuurlijk. Dat het gelijk gaat draaien in het begin. Mensen binnenkrijgen, de publiciteit en het netwerken dat het gaat bekend wordt. En, mm -hmm. en dat, dat was het ook op nog internet komt, natuurlijk. Dat, uh, dat... Ja, dat, dat was mijn aandeel mm. erin. En uh, Chanto zorgde voor de goede muziek. Mm.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 Wat voor concert? Uh, we hebben Deva Pramal natuurlijk al gehad. Ja, nou uh, in het begin draaide Premioshoa. Dus ook een keer ja, Premioshoa, dat was toen nog. Wat, Binnen, okay, wat is dat Premioshoa? Uh, helemaal in het begin draaiden we dus de dansmuziek van, okay. uh, van de uitzending van Premioshoa. Oh, okay. Maar ook andere mensen. Natuurlijk, uh, in oktober komt nu een concert aan van Deva Kans En natuurlijk, ja, andere concerten ook. Uh, ja, Mag ik weet niet vragen. of de naam maar je wat zegt. Krishna Dars, Tina Melia, een, wat betekent prem? En... Prem is liefde. Liefde? En ja, oh, okay. ik vertelde wat over mijn naam. Prem is liefde. En Boeddha staat voor consciousness, awareness, verlichting. Dat is de betaling van Boeddha, ja. Oké, okay, en Deva? Deva is divine. Dat betekent divine. Ja. Okay. Ja. Uh...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 Zandvoort. en dat nou, is we een droom die die we... van, van de meditaties die ze zeiden. De meditaties ze en mee. het snel daten. Snel daten. Oh ja, snel daten. Ja. Want u weet, daar Snel heb date, Want Daar weet. heb ik mijn inmiddels ex vandaan uh, gehaald. Ja. Ja. Ja. Maar het heeft vier jaar en was een hele leuke relatie. Dus uh, absoluut. Uh, Super. Ja. ja. En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 Um, nou, het lukte hem eigenlijk al snel om te concurreren met grote fabrikanten uit uh, onder andere de States. En uh, die, ja, diverse bekende grote geluidsstudio's in Nederland hadden destijds uh, mengtafels van DNR staan. Nou heb ik als uh, techneut bij Inspiratie Radio altijd al een grote interesse gehad voor uh, geluidsapparatuur. Met uh, geluidsstudio's in het uh, bijzonder. Uh, vandaar dat ik op 20 leeftijd geleden had besloten om bij DNR te gaan werken. En, ja, ik zeg besloten omdat ik, uh, ja, ik ben er gewoon naartoe gegaan. En ja, ik werd gewoon aangenomen. En het leuke van dit verhaal is dat, dat ik Mario, onze sidekick die er dan vandaag niet bij is, die heb ik daar leren kennen. En ja, zij werkte daar als office manager en ik was op slag verliefd. Ik zal jullie details, die zal ik jullie besparen. Maar het feit dat we nu 27 jaar later nog steeds bij elkaar zijn, dat zegt natuurlijk wel genoeg. Maar goed, we gaan even lekker naar muziek luisteren. De grootste hit uit de film Hair kwam van de groep Fifth Dimension.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 En ja, hij moest natuurlijk elke avond uh, in de musical, moest hij naakt uh, optreden. En op een gegeven moment kwamen zijn ouders kijken naar zijn optreden. En toen durfde hij helemaal niet meer in zijn naakje te staan. Dus uh, ja, dat is wel grappig. En hamvraag heeft hij hamvra, toch gedaan? Hij heeft het gedaan, maar misschien <sus> ja, had hij ja. gauw een handdoekje gepakt. <sus> ja. ja, grappig. Ja, er spelen dat soort dingen. De hele wereld mag je zien, maar je ouders niet. Ah, dus niet. Ja. Dankjewel Raka, leuk. Uh, en jij hebt nog een heel mooi verhaal over, over haar. Lang haar. Dat vond ik ook wel even leuk om te vertellen. Ja, dat was net, uh, net wat, wat ik op het internet las. En dat ging over de Vietnamtijd. De tijd van de Vietnamoorlog. Toen uh, gingen de Amerikanen... hadden ontzettend behoefte... En, ja, die zaten daar in de jungle... om sporen te kunnen volgen. En uh, die gingen daar... indianen voor inschakelen. Omdat dat goede sporenlezers waren. En die heel intuïtief hun weg konden vinden...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 Gewoon van die kant gaan we ook, maar wat nog niet genoeg kracht had om werkelijk te kunnen doorbreken in de maatschappij, dat die daar wezenlijk door ging veranderen. Ja, nou, ik kan me wel herinneren, want ik ben natuurlijk uh, van rond die tijd, net, uh, net daarna. Um, maar in feite is die tijd daarna hadden we het economisch zo ontzettend goed. Dat de mensen die daarna kwamen, en dan heb ik het over de mensen laten zeggen, die nu 30, 40 zijn.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 En uh, er werden heel veel deuren open gedaan. Mensen begonnen uh, ja, heel veel LSD te gebruiken, waardoor hele nieuwe werelden en hele nieuwe ja, gebieden in het bewustzijn toegankelijk werden en onderzocht werden.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 de bevrediging in het leven gaan vinden door creativiteit... en niet het eindeloze consumeren en produceren en weggooien... in die, die redrace van, van de consumptiemaatschappij. Want die kan gewoon niet meer. Die, nee, uh, ja. nou, dat putt er aardig te veel uit, hè? Ja, dat, dat, we, ja. gaan, uh, we gaan naar de volgende muziek. En dat gaat daar ook over, weet ik, uh, toevallig. Wil jij de volgende muziek aankondigen? Oh, kijk eens aan. zit er toch in ja, Michael Jackson met Earthsong. Ja, natuurlijk ook in de kunstwereld. En, en de muzici, dat zijn gevoelige mensen... die ook vibreren op deze tijd... En, Zoals Michael Jackson gewoon de pijn van deze wereld. En ook het nieuwe in, in dit lied zingt. Dat, dat is gewoon prachtig. Zo van deze tijd, helemaal zoals hij ervoor... Ja, geweldig. Heerlijk dat hij komt. Michael Jackson, Earthstone. What about Is there a time? What about all the things that you said that was yours and mine?